Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft drie korte afstandsraketten afgevuurd. Ze zijn volgens Zuid-Korea terechtgekomen in de Japanse zee. De eerste twee raketten werden ochtends lokale tijd afgevuurd. Een paar uur later volgde de derde. Mogelijk was de lancering onderdeel van een nieuwe oefening of een raketproef. De afgelopen tijd liepen de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea hoog op. Noord-Korea uitte veel oorlogstaal richting het zuiden en de Verenigde Staten. De politie gaat de hulp inroepen van basisschoolleerlingen als er een Amber Alert wordt afgegeven. Ook hun ouders en leraren worden erbij betrokken. Basisscholen krijgen een speciaal lespakket. De kinderen leren bijvoorbeeld om op details te letten en die te onthouden als ze verdachte mensen zien. Ook leren de scholieren hoe ze kunnen voorkomen dat ze zelf vermist raken en hoe ze moeten reageren als ze worden ontvoerd. Bij een fabriek van Foxconn, de elektronicafabrikant van onder meer Apple-producten, hebben de afgelopen weken drie werknemers zelfmoord gepleegd. Ze sprongen van het dak van een fabriek in de stad Zhengzhou, in het midden van China, meldt de staatsmedia. Waarom ze zijn gesprongen is niet bekend. Drie jaar geleden pleegden veertien werknemers zelfmoord naar klachten over de arbeidsomstandigheden. Bij Foxconn worden nog steeds vaak werkweken gedraaid van 60 uur. De vermoorde Curaçaose politicus Helmin Wiels werd al weken niet meer beschermd door bewakers. Dat schrijft de Telegraaf op basis van een interview met de vriendin van Wiels. Ze noemt het onzin dat Wiels zijn bewaker naar huis stuurde op de dag van de moord. Zijn eigen partij, Pueblo Soberano, zou de beveiliging al weken geleden hebben stopgezet. Helmin Wiels werd twee weken geleden doodgeschoten op Curaçao. Het weer bewolkt en regen, vooral in het noorden en midden van het land, in het zuiden vanmiddag zon.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamer Breed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ad Melkert, ooit beoogleider van de Partij van de Arbeid. inmiddels 11 jaar geleden vertrokken uit de Haagse politiek. Hij was in Nederland uit het zicht, maar in november kreeg hij van zijn eigen partij de opdracht, ik citeer, linkse oplossingen te bedenken voor de crisis. Meneer Melkert, fijn dat u hier bent. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En linksom of rechtsom, er is crisis en het zal toch vooral Europees moeten worden opgelost. Sophie Intveld zit voor D66 in het Europees parlement. We gaan met haar praten over het feit of de Europese Unie wel in staat zou zijn een crisis op te lossen. Goedemorgen mevrouw Intveld. Goedemorgen. Eerst kijken we natuurlijk even in de zaterdagkranten. Ja, en dan uh, valt ons oog natuurlijk heel groot in alle kranten op uh, de dood van Fidela. De Argentijnse dictator AD, uh, veroordeling Fidela was belangrijker dan zijn dood. Uh, was de baas in Argentinië van 76 tot 81. Een bloedig regime, martelingen, verdwijningen. Het getal van uh, mensen die hij op zijn konto heeft staan is uh, uh, zeker 30.000. Uh, meneer Melkert, u heeft een... Uh, een bijzondere band met dat continent. Al was het maar omdat u vrouw uit Chili komt en ook daar Chili is ontvlucht vanwege de dictatuur. Het is uh, uh, en niet alleen Chili en Argentinië, maar heel Latijns- of nou niet heel Latijns amerika maar een groot deel van Latijns-Amerika was dus in de jaren 70 uh, onder een enorm onder de knoet van de dictatuur. En Videla is daar denk ik meer dan wie dan ook het symbool van geweest. Ik vind het ook interessant... dat zijn dood nu samenvalt... met de veroordeling van de dictator Rios Mont... in Guatemala. Guatemala ja. En je ziet dat er in Latijns-Amerika... zo ongelooflijk veel veranderd is... dat eigenlijk zijn dood... ook een moment is om stil te staan... bij wat eraan democratische kracht is ontwikkeld. Ja. Maar het is een, een schandvlek in de geschiedenis van ja. het land geweest. Gisteren zei premier Rutte, en trouwens ook de uh, PvdA-minister... van Buitenlandse Zaken, van de doden niets dan goeds. En verder is er over deze man niets te zeggen. Dat is een citaat. Nou, ik zou willen voorstellen om dat spreekwoord uh, te veranderen. Uh, want ik, uh, ik denk dat uh, het niet zo is dat als je uh, doodgaat... dat er uh, dan uh, niet gesproken wordt over wat er... Uh, helemaal verkeerd is gegaan en waar mensen ook verantwoordelijkheid voor dragen. Wat Rutte meer moeten zeggen, vindt u? Ja, ik geloof dat je echt wel kunt memoreren... Wat de, wie de slachtoffers zijn geweest in Argentinië... en hoe lang het ook heeft geduurd om die veroordeling tot stand te brengen. Het heeft tientallen jaren geduurd. Het is uiteindelijk gebeurd... Dus het is ook goed dat dat gebeurd is, dat hij dat zelf nog heeft moeten meemaken. Maar het is een schandelijke periode geweest, die we ook niet mogen vergeten. Ja, mevrouw Intveld, u knikte toen ik volg. had hij me daar meer over moeten zeggen? Ja. Nou, um, ik denk dat inderdaad het woord uh, verantwoording, verantwoordingsplicht hier uh, heel belangrijk is. Het valt me altijd op dat het zo uh, een einde maken aan een dictatuur uh, of schrik bewind is één ding. Maar het kan decennia duren voordat er uh, verantwoording is afgelegd, überhaupt opheldering komt. Hè? En ook binnen. Europa zijn er nog steeds, uh, denk aan Spanje bijvoorbeeld... waar uh, echt nog heel veel opgehelderd moet worden... en moet worden verantwoord voor uh, uh, de oude dictatuur. Dat is tot op de dag van het vandaag -regime eigenlijk niet... Het, uh, ja, het Franco-regime is ook niet, uh, niet echt gebeurd. Uh, en uh, ik, ik denk ook dat het uh, ons zelfreinigend vermogen... Uh, is wat dat betreft uh, niet heel sterk. Ja, maar meneer Melker... wat had premier Rutte dan bijvoorbeeld gisteren... wat u betreft uh, mogen zeggen? Nou, stilstaan bij, stilstaan bij uh, de slachtoffers. De, de, het moment van de dood van Videla... Is, is goed om nog eens even vast te stellen van wat er gebeurd is. Uh, en uh, dat alles moet worden gedaan om te voorkomen... dat uh, dat soort dingen zich kunnen herhalen. Ja. Nu hebben wij... Uh, uh, Toevalligerwijs, of misschien niet toevallig... een bijzondere relatie met Argentinië. Want onze koningin is Argentijnse. En haar vader, Zorqueta, die zat eens in de regering van Fidela. Zou je zich eigenlijk voor kunnen stellen... dat de vader van onze koningin naar de begrafenis van Fidela zou kunnen gaan? Of is dat een rare vraag? Nou ja, het is een vraag die alleen maar beantwoord kan worden... met uh, de opmerking dat, dat uh, niemand in Nederland daarover gaat. Uh, dus ik uh, geloof ook niet dat, dat dat nou iets is wat hier bediscussieerd zou... Uh, ja, het werd wel gisteren even tijdens de persconferentie... door Frits Wester nog gevraagd aan de premier... Ja, dat is dan zijn verantwoordelijkheid. Ja. Maar ik neem aan dat de premier daar niet op in is gegaan. En dat zou nee, ik ook niet doen als nee. ik hem was. Want? Dat durft hij niet. Nee, nee, nee het, is gewoon, het is gewoon onze zaak niet. Het is zijn zaak niet. Daar moeten we, daar moeten we ook wel helder over zijn. Ja. Is dat zo, mevrouw, in het veld? Nou ja, ik... Ik kan me zo voorstellen dat de, het feit dat hij de vader van de koningin is... daar eigenlijk geen rol zou moeten spelen. Ja. Dat hij voor zichzelf moet beraden of hij überhaupt... naar zo'n begrafenis uh, zou willen gaan, mm -hmm. uh, lijkt me niet. Is de vraag ongepast, onzinnig? Uh... Of toch wel logisch om hem te stellen? Vragen zijn denk ik, uh, eh, vragen moet altijd. Uh, ja. Wat er voor antwoord op moet komen. Uh, ja. Ik denk inderdaad dat dat niet iets is voor de, de, de Haagse politiek. Maar, nee. uh, maar we gaan daar niet over, ja. zegt u eigenlijk impliciet. Maar zou u het hem aan- of afraden? Nou, ik zou het hem beslist niet aanraden, nee. <lacht> Melkert? Nee, ik, ik doe daar niet aan mee. Ik vind het, ik ook die vraag vind ik echt uh, onzin. Onzin, ja. Ja, dank, dank u wel. Oké, okay. gaan we naar een andere vraag. Ja, zo makkelijk is het ook wel weer. Ja, ja. Een ander stuk ook, ander nieuws in de krant. Een, uh, een deel, Ik heb het dan over het dagblad Trouw. Uh, een deel van de Haagse Schilderswijk dreigt te islamiseren... schrijft uh, deze krant. Een verslaggever is daar uh, dagenlang in een bepaald deel van die wijk geweest. En die signaleert dat bewoners onder druk staan van extreem gelovige moslims... die de andere moslims die daar wonen allerlei regels opleggen. Er, er mag geen alcohol geschonken worden... Uh, geen varkensvlees uh, gegeten worden, de, geen korte rokken mogen er gedragen worden. De politie kan al heel weinig doen, althans uh, de bewoners daar zeggen wij lossen onze eigen zaakjes hier op. U heeft hier niks te zoeken. En als je het zo leest, dan lijkt het langzamerhand een soort no-go area te worden en een gebied eigenlijk waar Pim Fortuyn inderdaad voor waarschuwde. U heeft het verhaal ook gelezen, meneer Melkert. Uw, uw, uw eerste reactie daarop? Ik vind het een goed element van de journalist die dat heeft uitgezocht. Het is een fenomeen dat zich voordoet in, in heel veel steden in de wereld. In Amerika zie je dat ook, ook in Europese steden. En het gaat niet alleen om de islam. Je ziet het ook in andere orthodoxe gemeenschappen... dat er een, een soort van enclave wordt gevormd... waar mensen dus in feite onder een soort van ander bestuur komen te staan dan het bestuur waaronder ze horen te functioneren. En uh, dat moet ook niet getolereerd worden. Moet niet getolereerd worden. Dus zou u zeggen, moet er tegen opgetreden worden? Dat ligt eraan wat er, wat er nou, gebeurt. Er natuurlijk. gebeurt niks tegen de wet. Het is niet zo dat daar uh, dingen gebeuren... die volgens onze Nederlandse wet niet zijn toegestaan. Maar het gaat om druk. Meisjes wordt gezegd, die spaghettibandjes of die korte rokjes... dat doen wij hier niet. Uh, tegen jongens wordt gezegd, drinken, dat doen wij hier niet. Dus ja, dat is allemaal volgens de Nederlandse wet. Ja, maar dat, dat zie je dus in, in extremistische gezelschappen, bij, bij sectes. Dat zie je op heel veel plaatsen. Kun je dus bijna niet tegen en, en als men inderdaad de wet niet overtreedt... Dan, eh, dan valt dat vaak in het kader van wat men eh, ja, privé, privébasis, om het zo te zeggen, organiseert. Eh, het enige is dat je dus heel scherp toezicht moet houden... dat de wetten inderdaad in stand blijven. Dat meisjes naar school gaan, om maar eens wat eh, mm -hmm. te noemen. Uh, en wel gesluierd, uh, meisjes op de basisschool met hoofddoeken om. Uh, uh, maar goed, dat is, dat is iets wat we, wat we accepteren, dat dat ja, maar, kan. Ja. En ik, ik vind ook Zo eerlijk gezegd, niet, zegt, niet tegen de wet... maar lastigvallen van andere buurtbewoners... die hier niks mee te maken willen hebben, uh, wel of niet moslim... Uh, dat is natuurlijk niet volgens de wet. Nou ja, dus En nou ja, dat... Iemand mag bijvoorbeeld zijn hond niet meer uitlaten uh, ja, daar. Precies. Want honden zijn onrein. Ja, dus ga ergens niet, anders niet met je. je. Precies, en, en, en vrouwen die op straat lastig gevallen worden. En, Aangesproken uh, nou, dat, worden. Dat mag natuurlijk niet. Dus, uh, en ik, ik zag, of ik las ook in het stuk dat... Uh, hè, want u zegt, de buurt zegt, we lossen de problemen zelf wel op. Maar daar zijn lang niet alle buurtbewoners het mee eens. Want er zijn ook buurtbewoners die zeggen... nee, wij willen juist wel graag dat de politie uh, zich ermee komt bemoeien. Dus er is... Wel, wel degelijk weerstand. Maar het is denk ik... Uh, meneer Melkert zegt net ook van... Uh, we zien dat ook in andere steden... en in andere bevolkingsgroepen. Mm -hmm. uh, ik, ik las het stuk... en ik moest meteen denken... een, een wat andere parallel misschien... maar aan clubs als bijvoorbeeld Jobik... In, uh, in Hongarije. Van die uh, ook heel besloten... neofascistische knopploegen... die eigenlijk precies zo tekeer gaan. In stadswijken mensen vertellen... wat ze wel en niet mogen doen. Uh, of denken aan de Gouden Dageraad uh, In Griekenland Het zijn... Uh, hele extreme en vaak ook soort ja, ultraconservatieve groeperingen... Die, uh, die, die heel agressief hun wil opleggen aan anderen. En ja. dat is toch wel een soort uiting van... Uh, van, van ongemak uh, in de tijd geweest. Ja, het is wel een probleem, uh, meneer Melkert, waar de politiek lang van heeft weggekeken. Nou, ik heb het al nu over een jaar of vijftien uh, geleden, in de tijd van Fortuyn, zeg maar, toen signaleerde hij dat dit aan de hand was en toen riep met name ook uw partij niks aan de hand en we lossen het op. Nou, ik geloof niet dat u toen goed geluisterd heeft naar wat wij ook zelf uh, waar we ook zelf mee nou bezig ja, waren. ja, in, inmiddels wordt toch door uw partij ook erkend dat daar te lang ja, van is weggekeken. Ja, maar niet inmiddels. In, niet inmiddels. En dat niemand heeft het monopolie uh, dat uh, er van begin af aan ook zorgen zijn geweest... over de extreme vormen, ook binnen de islam... maar ook binnen andere religieuze groeperingen... waar het probleem over ging destijds... en ik vrees dat dat nog steeds uh, zo nu en dan uh, de kop opsteekt... is dat een hele groep over één kam wordt geschoren. Ja. We hebben het hier over extremistische elementen binnen een bepaalde gemeenschap. Wat je dan moet aanpakken en aanspreken... is dat extremistisch gedrag. Ja. Want iedereen moet deelnemen aan nou ja, zeg maar de, de, de, de mainstream van de samenleving. Ja. Uh, en dat was destijds de discussie. En dat behoort nog steeds de discussie te zijn. Daarom ben ik ook heel blij met dit soort signalementen. Dat is heel belangrijk journalistiek werk wat, dat, wat wordt gedaan... om dat in beeld te brengen. Maar om één voorbeeld te geven. Als je in New York komt, in Brooklyn in de wijk waar de orthodoxe joden het voor het zeggen hebben... Dat, daar heeft het gemeentebestuur van Brooklyn heel veel moeite om... Te ervoor te zorgen dat men daar aan de algemene wetten uh, voldoet. Ja, hier zou dus een taak ja. liggen voor het gemeentebestuur van Den Haag... om ervoor te zorgen dat die wijk voor iedereen leefbaar blijft. Oh, absoluut. Ja. Dat is voor een gemeente is dat het eerste gebod. Maar ik weet ook zeker dat burgemeester Van Aartsen en anderen daar ook zeer alert ja. op zullen zijn. We hebben hem daarom gevraagd. Dat... Hij wilde nog niet reageren. Nee, maar goed. Want het is niet makkelijk om te zeggen... hoe je dat dan gaat doen. Het is makkelijker om te signaleren... dan uh, dat direct te veranderen. Maar het begint bij het punt... Dat uh, iedereen toegang moet blijven hebben tot scholen, tot voorzieningen. Uh, rechten moet kunnen uitoefenen, uh, moet kunnen naar de stembus moet kunnen gaan. En dat je daar dus de vinger achter probeert te krijgen als dat uh, in de weg zou worden gestaan. Ja. We hebben even uh, VVD-Kamerlid, uh, grootse regeringsfractie, Klaas Dijkhoff aan de telefoon. Die uh, de woordvoerder is op dit onderwerp. Meneer Dijkhoff, goedemorgen. Um, ja, het is toch wel een heel opmerkelijke waarneming uh, die wij kunnen lezen in het dagblad uh, Trouw hedenochtend. En u hoort de reactie hier aan tafel. Uh, welke gedachten heeft u erbij bij deze ontwikkeling in Den Haag? Nou ja, je eerste gedachte is natuurlijk, um, uh, als je de kop ziet dan schrik je. Als je het artikel leest dan komen nuances wel. Uh, kijk, het uitgangspunt is natuurlijk dat de politie is namens ons op straat het gezag. Um, en moet er ook voor zorgen dat je daar uh, de vrijheden die je in Nederland hebt kunt genieten. Dus als jij uh, schaars gekleed gaat uh, of uh, als twee mannen hand in hand over straat willen lopen, dan moet dat kunnen, ook in zo'n wijk. Um, en gelukkig zie je ook dat de politie daar wel aanwezig is, uh, dat ze ook, uh, ook om jeugdgroepen te bestrijden en zich ook niet weg laat jagen. Maar het is wel, als je het leest, iets waar je zegt, ja, dit is het randje um, en het moet er niet overheen gaan. Ja, wat bedoelt u met het randje? Dus we gaan over tot de orde van de dag. Of nee. heeft u meer wat schrikgedachten zoals ook Melkert hier verwoord? Nou ja, die eerste gedachten schrik je natuurlijk wel. Want je wil gewoon dat iedereen de vrijheden van Nederland kan genieten. Ook zonder dat daar op uh, een manier wordt aangesproken... waar mensen zich onveilig bij voelen of onprettig bij voelen. Dus als dat aan de hand is... Uh, ja Dan moet dat ook zeker uh, uh, de aandacht hebben van de politie en van de gemeente. En dat, dat merk je ook in het artikel dat dat zo is. Uh, op het randje zeg ik omdat het nu zo is dat je op straat aangesproken wordt op gedrag. En dat is vervelend. Uh, uh, maar we hebben ook voorbeelden gehad waarin het verder nee. ging. Uh, en dan heb dan je de pop echt aan het dansen. Ja. Hey, uh, wat vindt u dat u als Kamerlid hier mee uh, uh, heeft en aan zou moeten kunnen willen doen? Ja, de eerste stap is om even van de minister ook te horen uh, en vanuit de politieorganisatie hoe zij het ervaren. Uh, want uh, dit is natuurlijk het verslag van de dag wat trouw. En daar hoort wel even de, de kans bij dat de politie ook laat weten hoe zij er tegenaan kijken. Of het klopt... Ja, en uh, het onderstreept wel het nut van die, die gerichte aanpak van wijken. Uh, wat je er ook in terug ziet komen, dat de politie daar echt aanwezig is met een andere mindset dan in een andere wijk. Uh, en ze weten dat ze een stapje extra moeten zetten. Ja, is er ook een, uh, een opmerking te maken over het punt, uh, we moeten die wijken en ook die groepen bewoners daar niet stigmatiseren? ja, ik weet niet wie dat dan nu uh, zou doen. kijk, je hebt ook nou ja, wij om bijvoorbeeld door dat zo, omdat om het zo met nadruk uh, daarover te berichten. het is een vraag. ja, nou ja, goed. als het feit is, dan moet je het feit benoemen. Uh, kijk en uh, men, die mensen hebben ook het recht om te geloven wat ze willen en om hun mening erover te uiten. Uh, maar dat moet wel in, in harmonie gaan met de rechten die, uh, die iedereen die daar heeft, uh, heeft om zijn leven in te richten. Ja. Ja, die wijk aanpakt, de Vogelaarwijk, hè, daar is door uh, een regering uh, met uw steun flink het mes ingezet, hè? Ja, omdat je zag dat een hele hoop van die aanpak niet uh, de, de, de juiste, de gewenste resultaten oplevert. Nee, dat zien we. Ja, dus dan moet je het op een andere manier doen. Ja, moet je misschien anders doen. Hoe dan? Wat dan? Nou ja, je ziet nu dat die, uh, de aanpak bijvoorbeeld door een politieaanwezigheid, dat is in meerdere Haagse wijken al eerder gebeurd, waar het nog verder ging dat je echt zo'n wijk weer als gez het gezag terug moet veroveren. Dat je daar ook een tijd veel nadrukkelijker aanwezig moet zijn. En ook de mensen in zo'n wijk, in de Ambraagse wijk is dat heel goed uh, gelukt. Uh, dat je daar de mensen weer het idee geeft... Ja, als je een probleem hebt met je medebewoners en je gaat naar de politie... dan is die er ook voor je. Ja. En zo moet je die wijk het gezag weer terug veroveren. Ja, het gezag terug veroveren kost ook geld, hè? Ja, en tijd. En geld? Ja, dat is dan dubbel op. Ja, ja oké. Okay. <laughs> dat staat alleen niet in te regeren. Dan Hartelijk dank voor u. Reactie. Heel even nog aansluitend hierop, meneer Melkert. U fronste uw wenkbrauwen een beetje, want ja, dat is natuurlijk een beetje het verschil... Hè, met het beleid tussen de verschillende uh, regeringen. De ene regering zet juist voluit in op de wijkenaanpak. De andere regering heeft dat totaal geschrapt. Is dit daar het gevolg van, denkt u? Nou, daar kun je niet uh, direct oorzaak en gevolg van aangeven. Maar het is wel zo dat als je dus die wijkgerichte aanpak wilt bevorderen... Dat is echt van de lange adem. Tien jaar zou je Kun je kun je niet veroorloven worden. om te zeggen: dat gaan we nu doen. Het was destijds, naar mijn idee, een heel belangrijk initiatief van Vogelaar. En eh, dat je dan op een gegeven moment weer zegt: nu gaan we het weer anders doen. Daar, daar ontstaan vaak grote problemen door. Omdat de mensen die bezig zijn. of het nu de politie is, of de, of de wijkzorg. die bezig zijn om het allemaal op te bouwen. die worden dan als het ware halverwege weer van hun werk teruggehaald. En, en dit is echt een zaak die je moet vasthouden, blijven doen. En als je dus zegt, het gemeentebestuur van Den Haag... moet de ruimte hebben om hiermee om te gaan... en dat moet ze ook echt hebben... zullen ze daar ook de nodige financiële steun voor moeten en dat is, krijgen. En ja, dat, dat kost gewoon geld, mevrouw Intveld, die wijkaanpak. Uh, voor niks gaat alleen de zon op. Um, en we hebben natuurlijk al heel lang, want uh, u zegt net van die discussie loopt al heel lang. De eerste minister voor grote stedenbeleid was onze de Roger van Bochsel ja. van D66. Dat Zeker. was al in de jaren negentig. Dus, uh, en ik denk dat we he, aan de ene kant kan je zeggen van uh, een aantal problemen zijn te lang genegeerd. Aan de andere kant uh, moeten we ook niet de illusie hebben dat alles maakbaar is. En dat je door simpelweg uh, groepen uh, inderdaad te stigmatiseren of maar helemaal te verwijderen dat je alle problemen oplost. Dit is ook wel een beetje iets van alle tijden en dat is dus ook gewoon uh, een doorlopende klus. Dat houdt niet op. Ja, hoe dan ook een uh, opmerkelijk uh, verhaal toch in deze zaterdagkrant. Trouw was het waar we het over hadden. Nou, dat waren de kranten. We praten zo uitgebreid verder, maar eerst kijken we even terug op de afgelopen politieke week. <tied> Weekoverzicht. Kijk, ik, ik zie een beetje een paarse olifant hier nou voor mijn neus uh, liggen. Nee, Kamervoorzitter van Miltenburg doelde niet op een specifiek Kamerlid in de zaal voor haar. Ze doelde op het onverwachte. Waarvan niemand wist wat dat zou zijn deze week. Nou nee, ja, ik heb toch zelf uh, heel lang in jeans uh, gelopen. Ik had vroeger zelfs uh, roze jeans. Net tijd dat ik heel lange haar had. Dit was het onverwachte, dus niet. Schrikken is het wel. Doet u even de ogen dicht. Stel u minister Henk Kamp voor. U ziet een hoofd met lange haren. Vervolgens iemand met roze jeans uit een dienstwagen stappen. Nou, klaar, ogen open. Nee, dat was dus vroeger. Nu zou Kamp op het Centraal Station in Den Haag tijdens de spits niet herkend worden. Nee, het was natuurlijk vooral Wekersweek. Nou, niks is op voorhand, maar op voorhand hebben wij vertrouwen in, in een staatssecretaris. Laten we er duidelijk over zijn. Als VVD-bewindsman niet weten dat er gefraudeerd wordt met belastingcenten notabene door Oost-Europeanen Dat je van niks weet en je eigen ambtenaren je beschuldigen van liegen. Wat kan nog meer fout gaan? Als zij vinden dat wat hij allemaal doet dat het allemaal door de beuken kan per definitie omdat ze geen gezeik in de coalitie willen hebben. En ja, dan is het een, ongeveer een, een gedoogconstructie. Dan is het bijna een, een, een generaal pardon voor falende bestuurders zou kunnen worden. Aan de oppositie heeft het niet gelegen. Die wilde niets onverwachts, die wilde boetedoening en begeleiding op weg naar het UWV. Alle textuele varianten werden ingezet, de fouten van de staatssecretaris te verwoorden. Dat de staatssecretaris per dag meer gaat lijken op de blije echtgenoot die er als enig in het dorp niet van op de hoogte is dat zijn vrouw het al jaren met de bakker doet. Tien uur debatteren, maar de dag eindigde zoals hij begon. Er was geen verrassing te melden. En tja, de oppositie had zich voor niets in het zweet gedebatteerd. Eigenlijk is het een aanfluiting dat hij besloten heeft om toch door te gaan. Was verder iedereen in Den Haag boos dat we meer geld kwijt zijn aan Europa? Gespeelde boosheid, want de uitkomst staat vast. Het is geen prettig verhaal, het is ook niet een makkelijk verhaal... maar daarom moet je niet een beetje gaan lopen huilen en lopen roepen van... we, we gaan alles uit de kast halen om het tegen te houden. Als je zeker weet dat je dat toch niet lukt... was er toch wel degelijk iets opmerkelijks waar te nemen? Stel, we leiden schipbreuk en spoelen aan op een onbewoond eiland. Zo begon Halbe Zelstra zijn We Have a Dream... over hoe we het land opnieuw zouden kunnen opbouwen. Het eerste waar ik als fractievoorzitter van de VVD aan zou denken... is veiligheid. We gaan natuurlijk ook allemaal een hutje bouwen waar we gaan wonen. Uh, de heer Wilders gaat gezellig naast de heer Pechtold uh, wonen. De fractie van GroenLinks kruipt gezellig in een groepshutje. Is de week toch nog als een sisser afgelopen? En eindigen we met de poes van mevrouw Neperes. Die poes heet Jors en die doet mee in het parlementaire debat. Ja, maar mijn poes heeft gewoon een mening. En dat is natuurlijk ook gewoon een stukje van mezelf. Tros, Radio 1. 24 minuten over 11. Nu luisteren we naar Troskamer Breed met als gasten D66 Europarlementariër Sophie in het Veld. En ook de beoogde nieuwe lijsttrekker bij de Europese verkiezingen voor D66 volgend jaar. Dat klopt toch, hè? Uh, ik ben in ieder geval uh, kandidaat, of ga mij kandidaat stellen. Er ja, oh, ja. De, de moet nog wel even <laughs> daar gaat, afgesproken. Daar gaat de partij nog over, uh, maar ja. ik wil graag, ja. Oké, okay. ja. Nou, ja, we hebben dat uh, duidelijk. En Ad Melkert, de oude partij van de arbeidsleider uh, was ooit minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... in het laatste paarse kabinet van Salter Of het eerste. Oh, het voelde misschien als het laatste, maar het was het eerste. Het was het ja. eerste, het was um, een succesvol kabinet. Ja, en uh, u bent nu uh, hier vanwege een opdracht... en om maar meteen met u door te gaan... van uh, Partij van de Arbeidsvoorzitter Hans Spekman. Want het is u gevraagd om te komen met linkse oplossingen... Uh, voor de crisis. Hoe zou u, om dat even eerst helder te hebben... Uh, uw opdracht willen omschrijven die u gekregen heeft? Nou, dat is um, echt proberen een heleboel mensen te helpen die heel verontrust zijn over wat er de afgelopen jaren en tot en met vandaag en ik vrees ook morgen aan het gebeuren is. Dat, dat zijn problemen van, van werkgelegenheid, van de toekomst van je kinderen. En ook de vraag, hebben we in onze samenleving of internationaal het eigenlijk nog voor het zeggen? Of wie heeft het eigenlijk voor het zeggen? En zijn, is het, zijn het niet hele kleine groepen mensen... die ongelooflijk belangrijke beslissingen nemen... die we allemaal voelen... maar we weten niet hoe we onze vingers daarachter moeten krijgen. Dus dat, dat zijn dingen die heel belangrijk zijn... en waarvan ik het heel goed vind dat het PvdA-congres... dat ook wil ja. bediscussiëren. Dan gaat het niet over het verkiezingsprogramma van vandaag... maar hoe je in de komende jaren... Uh, weer greep eigenlijk op de toekomst wil krijgen. Een hele lange termijn opdracht is dat dan eigenlijk. Als daar nou gevraagd wordt om linkse oplossingen, moet je dan zeggen dat we in een rechtse crisis zitten? Uh, de, ik, ik denk dat de crisis van ons allemaal is, omdat die in sommige uh, opzichten ook iets te maken heeft met de manier waarop we produceren, consumeren, uh, gefixeerd zijn op, op groei. Uh, in, in een, op een bepaalde wijze waarvan je zeker weet... dat je dat niet vol kunt houden mm -hmm. over de langere termijn. Maar links heeft daaraan meegedaan. M maar dat is van ons allemaal. Maar er is, er is een bepaald aspect van die crisis... die teruggaat tot uh, de tijd van uh, Reagan en Thatcher, zou ik maar zeggen. Toen alles naar de markt moest. De overheid uh, terug. Uh, deregulering. Uh, iedere sector, uh, inclusief de financiële sector, moest vooral zichzelf reguleren en organiseren. En dat heeft dus geleid tot een vrijbrief... voor betrekkelijk kleine uh, elites, financiële elites... die er een potje van hebben gemaakt. En daar zou u oplossingen voor moeten verzinnen. En dan vroegen wij ons toch af... de Partij van de Arbeid zit in het kabinet... draait dus ook zelf op dit moment aan de knoppen. En toch wordt er dan iemand van buiten de politiek, u, gevraagd om oplossingen te bedenken. Je zou bijna denken, waarom doen de mensen in het kabinet... of bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer dat zelf niet? Nou, dit is de, uh, dat zou u ook Spekman moeten vragen... maar ik betaal natuurlijk wel contributie als Partij van de Arbeid lid. Ja, maar ik kan me ook dus, voorstellen dat u die dus vraag ik, aan hem heeft gesteld. Ik ben gewoon gestellen. als goede soldaat opgeroepen en uh, doe mijn, uh, dienst, uh, bied mijn diensten aan. Maar, maar, maar vraagt u zich dan niet af, waarom doe je het zelf niet? Uh, nee, want uh, dat doen we met elkaar. Ik spreek natuurlijk ook met fractieleden en bewindspersonen en anderen... En, we, en wij hebben discussies, organiseren we, zullen we organiseren in de partij... om uh, hier verder over na te denken. Maar, het is een maar, zaak van de partij als geheel. Ja, het is een zaak van de partij als geheel. Maar toch even, toch, toch is een relevant punt natuurlijk. De Partij van de Arbeid zit gewoon in een kabinet. Ja. En heeft dus blijkbaar geen Partij van de Arbeid oplossingen... voor deze crisis. En, en daarom moet u te hulp... Uh, schieten. Nee, dat is een beetje een vreemd beeld. Men, uh, nou ja, partij... als je oplossingen wel hebt, dan hoeven ze het u niet te vragen. Ja, de, de, de bewindspersonen die zijn uh, elke dag bezig om ook stappen te zetten... die belangrijk zijn. Laat me één voorbeeld noemen. Het Techniekpact, wat van de week is afgesloten... onder leiding van minister Bussemaker. Het is een. E onderwijs? Uh, ja, ik zou, ik zou bijna zeggen, ze heeft het gras voor de voeten weggemaaid. Maar dat uh, kan ik oh, dus alleen je maar je al terug. <laughs> nee, maar dit is één element waarvan eh, mensen niet alleen in Nederland weten, ook breder in Europa... Hè, dat het, het organiseren van eh, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt... en met name ook in technische beroepen... Eh, dat dat een heel groot en heel belangrijk punt is. Ook in Amerika is daar de afgelopen tijd heel veel aandacht voor. Dus als je dat nu gaat organiseren, is dat een manier waarop vanuit het huidige kabinet ook wordt geprobeerd iets aan die uh, crisis te doen. Ja, Wij hebben natuurlijk ook gedacht, vals als wij zijn... u kunt als man van buiten ook met oplossingen komen... waar de Partij van de Arbeid in het kabinet nu het niet over mag hebben... gebonden als zij zijn aan het regeerakkoord. U bent natuurlijk lekker ongebonden. Dat is natuurlijk wel een hele valse gedachte van Raar, u. Maar, uh, maar ik sluit niet uit dat wij met voorstellen komen... waar uh, inderdaad uh, het niet vanzelfsprekend is... dat daar meteen draagvlak voor is in de samenwerking tussen Partij van de Arbeid... en de VVD of, ja. of bij andere partijen. Ja, dus u maar, kunt onafhankelijk van het regeerakkoord... Ja. komen met oplossingen waar de VVD nu helemaal niks voor zou voelen. Als je mij vraagt, dan krijg je een onafhankelijk advies. Want het is niet zo dat, dat ik dat, alleen maar opschrijf van wat, wat, wat past. Ja, en dat komt de Partij van de Arbeid nu natuurlijk goed uit. Want dan hoeven ze zich daar nu nog niet aan te houden. Maar kunnen ze zeggen, het is nee, het advies want, van Melkert. Nee, want ze weten dat ze dan gevraagd zullen worden... van uh, wat gaan jullie eigenlijk met dat advies uh, doen? En uh, komen jullie niet in een vreselijke spagaat uh, terecht. Dus ik moet ook zien, met mijn commissie... met voorstellen te komen... Mm. waar er uiteindelijk ook een perspectief van is... dat je er iets mee kunt doen. Mm -hmm. En dat, dat is. Dat, maar zijn... wij, wij hebben het over, over de komende uh, vijf tot tien jaar... van wat de belangrijke beslissingen zijn... waar Nederland en Nederland in Europa voor staat. Ja. En het is heel belangrijk als je met dagelijkse politiek bezig bent... Ja. zoals de bewindspersonen en de fractieleden... dat er tegelijkertijd ook wordt nagedacht over morgen en overmorgen. Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel fijn als er een... Partij van de Arbeid geprofileerd rapport zou liggen... ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar... waarbij iedereen zou kunnen zeggen... kijk, dit is wat de Partij van de Arbeid wil. En we zitten wel misschien in een regeerakkoord... wat daar niet helemaal in meegaat, maar dit is wat we eigenlijk vinden. Maar, maar dat, dat is doodnormaal en zelfs noodzakelijk in een coalitieland... waarvan je altijd weet dat als je in een coalitie gaat zitten... met andere partijen, dat je afspraken maakt nee. over de kortere termijn... hoe je met elkaar door de deur kunt... Maar je mag daarmee het denken niet stopzetten van hoe je verder nee, wil. Nee, maar dat is geloof ik nou juist het probleem van de Nederlandse politiek. Dat je uh, wel zegt wat je wilt, maar dat niet doet. Maar dat is het probleem. Wat, ja. Ja. De, kom op, Er zijn plenty, al jarenlang uh, zijn er plenty hele goede ideeën hoe we in Nederland en in Europa en ook wereldwijd die economie weer aan kunnen sleuren. Het enige probleem is dat er gevestigde belangen zijn, zowel aan de linker als aan de rechterkant. He, zowel als het gaat over het blokkeren van arbeidsmarkthervormingen, als aan de andere kant eh, be belangen van het bedrijfsleven... die ook hervormingen tegenhouden. We zitten inmiddels in eh, kabinetstilstand 3, geloof ik. Eh, de oplossingen zijn er echt wel. Maar dan moet je dus impopulaire maatregelen durven eh, te nemen. Het gaat er niet zozeer om dat we weer nieuwe eh, recepten gaan bedenken. Het gaat erom dat we uitvoeren wat we allang bedacht hebben. En dan gaat het inderdaad over het, het moderniseren... van bijvoorbeeld de arbeidsmarktregels. De arbeidsmarkt eh, ziet er volstrekt anders uit dan 30, 40 jaar geleden. Als je ziet, de schattingen lopen uiteen maar We hebben geloof ik tussen de drie kwart en één miljoen ZZP'ers. Uh, en, en dan gaan we toch weer terug naar het ouderwetse poldermodel. Dat betekent dus dat een hele groep van mensen daar eigenlijk buiten staat. Als je kijkt naar de discussie over de pensioenhervorming... die discussie wordt voornamelijk gevoerd door mensen van, laten we zeggen... Uh, midden 50, door, door de polderaars. Daar staat ook weer een hele groep uh, buitenspel. Als je kijkt naar Europa... Uh, als het gaat over bijvoorbeeld, uh, uh, als je zegt je wil die economie stimuleren... we weten met z'n allen dat wat je daarvoor moet doen... is bijvoorbeeld het afbreken van de grenzen in de interne markt. Uh, daar zie je allerlei protectionistische, nationalistische bewegingen. Maar ook het bedrijfsleven, wat aan de ene kant wel die markt wil... maar aan de andere kant niet de concurrentie. Dus we weten heel goed wat we moeten doen. En het allerbelangrijkste op dit moment is weer in actie komen... daadkracht tonen, uh, doen waarvan we met z'n allen weten dat het moet gebeuren, zodat je het bedrijfsleven het vertrouwen geeft... dat ze nodig hebben om te investeren in die economie. Als ik u zo hoor, dan zegt u... Melkert had die opdracht helemaal niet hoeven krijgen... want de oplossingen weten we al. Ze moeten alleen uitgevoerd worden. Ja, kort gezegd, ja. ja. Is dat in, meneer Melkert een... een een uh, citaat, uh, kabinet stilstand 3. Nou ja, het is, dit is Rutte 2, dus kabinet stilstand 2. Maar daarvoor bewoog het ook niet oh, heel hard, hoor. Oké. Okay. <laughs> nou, ja, ka kabinet de stilstand. Uh, herkent u zich een beetje in, in, in deze waarneming? Nou, ik zie het meer als een definitie van, uh, de, uh, van de vraag... of D66 erin of eruit zit. Als D66 erin zit, dan, was het dan, dan. Nee, dat het klopt. En dus dat, dat vind ik nou niet zo'n gelukkige term. Nou, laat ik Want... het dan een be be beetje wat specifieke vragen. Herkent u zich in, in de, want u moet analyseren en uh, plannen bedenken voor de Partij van de Arbeid. Herkent u zich in het beleid van dit kabinet? En zegt hij eigenlijk: het meeste wat dit kabinet doet, zeg ik hartstikke goed. En dat neem ik in mijn vergezichten over. Nee, ik ga niet het kabinetsbeleid hier uh, beoordelen. Uh, u kan het wel prijzen. Is, uh, nee, maar de, dat is mijn uh, taak niet. Nou, dat is wel aardig. Uh -huh, ja, maar ik probeer verder te kijken dan onze neus uh, lang, lang is. Nee, maar eens nou eerst even de neus nemen. Is er reden om dit kabinet te prijzen? Uh, het is altijd goed om een kabinet uh, kritisch te volgen. Zelfs al zitten je vrienden erin. Hmm. Uh, dus, en en, en uh, daar komt nog bij dat we in een hele moeilijke periode zitten... en dat vooral veel besluiten in Europa dienen te worden genomen... en dat het helaas in Europa muurvast zit... Daar heeft Nederland zeker ook een rol te vervullen om dat los te trekken. Kijk, ik maak mij de grootste zorgen... en dat, dat is ook een heel markant verschil als je dat bekijkt vanuit Amerika. Dat uh, er nu, we, we hebben nu net de, de cijfers gekregen dat nu zes achtereenvolgende volgende kwartalen... Europa op een negatieve economische groei zit. Het zou in Amerika werkelijk niet denkbaar zijn dat dan de leiders zeggen... Vanuit, weet je wat We hebben er vertrouwen in dat het in het zevende kwartaal wel beter zal gaan. Hmm. Maar ondertussen is het niet zo dat we daar nou heel veel extra Nou, in, in maar dat, gaan Maar dat, dat is niet helemaal waar. Want de, de politieke verlamming in de Verenigde Staten uh, is ook heel sterk. Hè? Dat, daar zijn ze ook al een aantal jaar aan het emmeren maar over die, die begroting. Maar, maar niet op economisch niet, terrein. Nee. Niet, ook op economisch terrein. Ze hebben weliswaar een heleboel geld erin gepompt. Maar ze zitten ook met torenhoge schulden. En ze, ze, ze zijn nu ook al, wat is het, twee jaar of zo... Hmm. Uh, zit het eigenlijk muurvast de als het, het gaat Gaat omlaag, het tekort gaat omlaag. Ja, het is dat... dus precies wat je wilt, ook in Europa. Ja, en wat u in eigenlijk bedoelt is: we te wachten totdat het vanzelf naar beneden komt. Ja, maar u bedoelt natuurlijk ook vooral in die zin bevestigt u wel het woord stilstand van, uh, Sofie in het veld. Er wordt in Europa gewoon te weinig gedaan. In, in Europa, maar dat, dat zit uh, naar ik vrees. En daar zijn wij ook lid van. Daar zijn wij, daar zijn wij lid van, uh, en uh, wij zijn ook lid van het, uh, het groepje in de Europese Unie dat eh, naar mijn mening ook te veel leunt op het eh, terugbrengen van tekorten. En niet willen investeren in nu het enorme probleem eh, adresseren... van de gigantische werkloosheid in Zuid-Europa. We zitten ook in een klimaat, en dat is niet alleen dit kabinet, dat ligt ook breder. U had het daar straks over de discussie over de EU-begroting. En dat je dan in Nederland een discussie hebt van we zijn geld kwijt aan ja. Europa. Daar moet je eens even over nadenken wat je dan uh, zegt. Geld kwijt zijn wij niet zelf onderdeel van Europa. Dat geld dat gaat naar Europa... waar helaas niet de besluiten worden genomen... om dat echt productief te investeren in werkgelegenheid... Maar waar je wel van weet dat je dat ook nodig ja. uh, hebt. Heel even toch naar uw analyse en naar de oplossingen... waarmee u straks moet komen voor uw partij. Wat, wat is nou het eerste waarvan u zegt... daar wil ik doorheen prikken, daar wil ik mee aan de slag? Uh, het is dat natuurlijk... is een linkse oplossing die we zouden ja, moeten vinden? Het, het is partij. nooit zo dat je, dat je met één recept nee. alles kunt beantwoorden. Maar uh, in, in ieder geval moet uh, werkgelegenheid centraal staan... En op welke manier ziet u daar dan een oplossing in? Daar, daar, zijn, daar zijn heel veel mogelijkheden voor. De, de rol, daar begint nu ook in Europa wel uh, beweging in te komen... van de Europese investeringsbank, kredietverlening. Een van, een van de allergrootste problemen in heel veel Europese lidstaten... tot en met Nederland, is dat de bankencrisis... eigenlijk tot een, een, een verlamming van kredietverlening... Uh, Banken lenen geen geld uit ja. aan bedrijven. Dus dat betekent dat heel veel mensen gewoon niet weten waar ze geld voor... Uh, ondernemerschap. Uh, uh, Geef daar meteen eens aan hoe je daarna. Dan moet je banken verplichten. Uh, dat zijn, er zijn allerlei mogelijkheden die en je Maar is dat een optie? Uh, banken verplichten, Partij van de Arbeid stelt voor, de banken verplicht moeten worden om. Ik verzin maar wat, vul het zelf in. Uh, die invulling, invullingsoefening, daar zijn we mee bezig. Dus ik ga daar niet op voor uitlopen. Maar als je kijkt naar de verantwoordelijkheid van overheden, van banken, uh, om uh, zeg maar de financiële sector anders en beter te organiseren. Uh -huh. Om daarmee ook particulier ondernemerschap te steunen. Werkgelegenheid te creëren. De, daar, daar kan heel veel anders dan wat er op dit moment gebeurt. Ja, maar ja. Dan, is, moet je, dan moet je dus niet. zorgen dat je uh, hey, die banken, die kredietverleners... en de industrie in het algemeen uh, vertrouwen geeft voor de toekomst. En dat, dat krijgen ze alleen maar als ze zien... dat er daadkracht wordt getoond in Europa. En dat niet uh, iedere regering, inclusief de Nederlandse regering... alleen maar bezig is met zijn eigen voortuintje. Uh, en dan moet je dus een visie hebben voor waar het naartoe gaat met Europa. Nou, Ik stel vast uh, dat dit kabinet er geen heeft. Sterker nog, premier Rutte uh, die, die roept... Uh, Elke keer als er plannen komen, geen vergezichten, pas op de plaats... vooral niet bewegen, vasthouden aan de status quo, want het gaat allemaal zo lekker. Ja, vind het dan gek dat niemand vertrouwen heeft? Vertrouwen, er zit heel veel psychologie in de economie. En ik vind eerlijk gezegd het recept van uh, weer nieuwe overheidstekorten... weer nieuwe overheidsschulden en dan, dan groeien we onszelf wel uit de schulden... Uh, dat hebben we al lang geprobeerd. Overigens, als, uh, als je alleen met nieuwe overheidsschulden uh, zou kunnen groeien... dan zijn er wel een aantal landen in Zuid-Europa... die er fantastisch voor zouden staan. Nou, dat is niet zo. Uh, je moet dus zorgen dat... Uh, want niet alle overheidsuitgaven zijn investeringen. Heel veel zijn gewoon nieuwe schulden. We maken ook vandaag de dag nog... ook met die uh, 3 procent... Uh, als we de 3 procent zouden halen... Uh, begrotingstekort maken we elke dag nieuwe schulden. Die schuldenberg die groeit. Wat we moeten doen is laten zien dat er in Europa, uh, dat de afspraken die we hebben gemaakt, dat we die na gaan komen, dat we een bankenunie gaan maken, dat we gezamenlijk economisch beleid voeren, uh, dat er toezicht wordt gehouden op de begrotingsdiscipline, al die afspraken. En dan komt het vertrouwen terug om weer te investeren in onze eigen economie. En dat, moet, dat kunnen we maar beter ook snel gaan doen, want de rest van de wereld gaat niet zitten wachten totdat Europa uit de identiteitscrisis is. Komt dit een beetje in de buurt bij uw linkse oplossingen, meneer Melker? Um, oplossingen voor de crisis die moeten gevonden worden... in twee dingen tegelijk. Stimuleren, maar ook hervormen. Uh, je kunt natuurlijk de, ik ben het eens met het punt... dat je niet zomaar geld overal naartoe kunt uh, gooien. Want het gaat om geld wat productief... Moet worden uh, ingezet. Oké, okay, dan naar huiskamervraag. Stimuleren als we dat punt eruit uh, pikken. Waar het nu over gaat in Europa en in Nederland ook over bezuinigingen. Die 3% tekort, maximaal. Dat moeten we halen, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Uh, sommigen zeggen, velen zeggen, economen, je moet uh, stoppen met dat bezuinigen, want je bezuinigt de economie kapot. En het leidt alleen maar tot geen werk. Is dat een route die u bijvoorbeeld bij dat stimuleren bedoelt? Minder die bezuiniging schrept? Ja, je moet, on je moet onderscheid maken... Zeg, ma zeg, zeg het eens zelf, concreet. Daar was ik net mee bezig. Ja? Nee, ja, sorry. Ja. <laughs> je moet onderscheid maken tussen waar je op bezuinigt... en wat voor gevolgen dat heeft. En uh, je uiteindelijke doelstelling die moet zijn dat iedereen aan de slag kan. Als je in Nederland ziet hoe de werkloosheid aan het oplopen is... en hoe met name steeds meer jongeren moeite hebben om hun plek te vinden, dan ben je gewoon verkeerd bezig. Dus wat mij, wat mij vaak fascineert en vreselijk ergert in deze discussie... is niet dat je 3% als een doelstelling hebt. Want eigenlijk zou, zou je niet met tekorten moeten werken. Dat uh, wil je ook in je eigen portemonnee eigenlijk uh, niet. Maar voorop wil je wel stellen um, dat, dat er een goede economische groei is... dat er een basis is voor werkgelegenheid... en dat je dus je uh, budgettaire beleid daarop richt. Dus wat u betreft investeren toch ook in de economie... en niet alleen maar bezuinigen. Ja, want hoe, de, de vraag is in feite... hoe kom je uiteindelijk uit op een tekort van 3% of minder... als gevolg van beleid wat je hebt ingezet. Dat leidt tot groei, waardoor je ook inkomsten krijgt als overheid waardoor je uiteindelijk je eigen business overeind kan houden. En dat is een redenering. Ik zit hier niet te zeggen dat het in Amerika allemaal veel beter is... maar op dit terrein is er in Amerika... van de top van de uh, Federal Reserve, dus de centrale bank in Amerika... tot en met het ministerie van Financiën... veel meer oog voor de dynamiek van de economie. En een van de weeffouten ook, maar daar hebben we destijds in de Kamer al over gesproken, in de Economische en Monetaire Unie. Is dat het mandaat van de Europese Centrale Bank uitsluitend betrekking heeft op de monetaire kant. Dus de ja, inflatie Het gaat alleen maar over de euro. En dan ook nog de orthodoxe interpretatie van inflatiebestrijding. Zoals de Duitsers die voorstellen. De vroeg. tijd is echt aangebroken om dat te veranderen. En de, het eh, de mandaat van de ECB ook in lijn te brengen met hoe dat in Amerika is, in Japan in, in uh, Engeland, in Canada, uh, dat Europa gewoon een beetje meedoet met de wereld. Ik vond het uh, ja. eigenlijk ongelooflijk dat toen uh, uh, recent uh, in het kader van de G20... dus dat, dat zijn alle Rijkte grote industrielanden uh, en de, uh, de nieuw opkomende economieën bij elkaar... dat er naar Europa werd gekeken om mee te doen met... Het, het stimuleren van de globale economie. Mm -hmm. En dat Europa zei, nee, sorry. We zijn even met onszelf bezig. Mm. Daar doen wij niet aan mee. Gemiste kans. Mm. Zij, heel, heel even over het plan van Hollande in dat verband. Die kwam deze week met een Europese economische regering. Zou dat een oplossing zijn? Ik, ik denk dat uh, het, uh, het verbinden van uh, die ene munt die we met elkaar hebben gevormd... in de eurozone en het gezamenlijk ook voeren van de hoofdlijnen van economisch beleid... dat, dat onvermijdelijk en noodzakelijk de toekomst ja. is. Nou, daar denkt dus dit kabinet... met uw partij daarin eh, totaal anders over. Ja, dat mo moeten ze zelf weten... en ook beargumenteren. Ik zie die argumenten mm. niet. Nou, het is, de, de, de, de, de, dat klopt. En ik denk dat ze eerlijk gezegd... een beetje uh, naïef en blind zijn... voor de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat de wereld nu We zo in elkaar zit... dat wie, onze... Wie, wie, wie, wie, wie, wie precies het kabinet, allemaal? Het kabinet. Kijk, De wereld is zo... en je kan het leuk vinden of niet leuk vinden... maar de economie is mondiaal. Dat is de economie. Als wij onze welvaart en onze manier van leven willen behouden... Eh, dan zullen we dat als Europa moeten doen. Dat is een sterk Europa. en Dus ook op het terrein van die gezamenlijke munt... Hm. gezamenlijk economisch beleid. Eh, er zullen ook gezamenlijke fiscale maatregelen genomen worden. Alleen, hè, dan zegt D66... wij verwelkomen dus alle stappen in die richting... Ja. maar dan niet zoals het op deze manier gaat... in achterkamertjes met eh, ja, okay. ontransparante eh, besluitvorming. Moet dat we ja, moeten wel allemaal iets over... Over te zeggen hebben. Maar goed, het Just. is een voorstel van uh, Hollande... die in zijn eigen land onder druk staat. Maar ja. dat is een ander ja. verhaal. Die gaat echt voor zo'n Europese uh, koers... En Melkert onderschrijft dat. Is er een Partij van de Arbeid met uh, twee petten op? Want Frans Timmermans, die nu minister van Buitenlandse Zaken is... en ook Europa doet, was daar in een ander leven... Uh, zou hij daar uh, uh, feest uh, voor vieren, <lacht> voor zo'n plan van Hollande. En nu doet hij een beetje uh, zurig: van... ja, nee, het kabinet vindt het allemaal niks. Is dat allemaal wel echt het standpunt van de PvdA... of is het een gedwongen standpunt nou ja, ik weet niet, Ik weet niet wat hij er precies over heeft gezegd. Ik kan mij wel... Nou ja, die ja. zegt ook laten we het maar doen met de instrumenten die we al hebben. Ja, ik, ik, en Rutte voelt er helemaal niks voor. Ik, ik, kan mij, ik kan mij op zichzelf voorstellen dat er wel aarzeling is: van zit er geen dubbele bodem in uh, dat voorstel van uh, de Fransen. Want uh, daar, zie, daar zie je toch uh, iets te veel naar mijn smaak, het accent op alleen maar stimuleren en niet willen hervormen. En het moet echt samen. Ja, maar het gaat even, om het, het principe, het gaat, gaat om politici, de instrumenten. Hè? Als het gaat om de instrumenten. Dan, dan is het onvermijdelijk, uh, dat ben ik ook met mevrouw in het veld eens... Dat, dat als je kijkt naar een bankenunie en je hebt al de gezamenlijke munt... dat je ook uh, ja, een soort van regering moet hebben die op hoofdlijnen... een heleboel dingen kunnen we ook in de toekomst in Nederland blijven doen... maar op de hoofdlijnen van waar het echt gaat om het fundament... van de economische groei en de werkgelegenheid in Europa en dus ook in Nederland, zul je dat echt nou, gezamenlijk Dus het doen? advies wat u straks aan uw partijleider gaat. of uw partijvoorzitter gaat uitbrengen. zal heel sterk een Europees karakter hebben. Dat is onvermijdelijk. Uh, omdat als je over de Nederlandse toekomst nadenkt. Uh, dan, uh, dan ben je deel van Europa. Je moet ook wel vaststellen van waar je eigen. Ruimte ligt en je eigen verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En daar, daar begint het verhaal natuurlijk ook mee. Als niemand zijn verantwoordelijkheid neemt, dan wordt het in Europa ook niks. Maar als je denkt dat je het op je eentje kunt doen, ja. dan heb je niet door van wat te nee. gaan is. En het is, het is niet alleen maar, uh, he, want we hebben nogal eens de neiging om over Europa te praten alsof het levertraan is. Van het smaakt verschrikkelijk, <lacht> maar het moet naar nou een keer doorslikken. Uh, maar eigenlijk, als je he, op dit moment is het allemaal, iedereen is ontzettend somber en, en de hemel gaat op ons hoofd vallen. En, maar als je nou eens even goed kijkt naar waar we eigenlijk staan, uh, ja, het gaat gaat niet goed in Europa op dit moment, maar we zijn relatief nog steeds een van de welvarendste plekken ter wereld. En niet alleen dat ook een van de plekken ter wereld waar, de, waar we de grootste mate van vrijheid hebben, uh, waar mensen toegang hebben tot diensten, tot onderwijs, uh, he, waar het echt goed toeven is. Dat kunnen we ook behouden. We hebben nog steeds een voorsprong. We hebben een grote markt, meer dan 500 miljoen inwoners. We hebben een goed opgeleide beroepsbevolking. We hebben nog steeds, ook als het gaat over kennis en kunde, de uh, uh, technologie, innovatie, hebben we een voorsprong... Uh, maar we zullen toch echt wel flink wat tandjes bij moeten zetten... om het te behouden. Ja, maar dat, in ieder geval zegt u ook duidelijk dat, dat Europa... dat zegt je eigenlijk beide, ja. daar moeten we het mee doen. Uh, en wat positiever daarover praten. Toen straks ging het ook over dat extra geld wat Europa ons nou kost. Hè? En daar zegt toch ook echt Partij van de ja. Arbeid, minister van Buitenlandse Taken Timmermans... dat hij kijkt naar juridische mogelijkheden om uh, te voorkomen dat we dat geld aan hem geven. Nou, iedereen ja. weet daar natuurlijk niks van terecht. Meneer Melkert, u kent die partij door en door. Daar. Waarom wordt dat gezegd, terwijl... Iedereen weet dat het onzin is. Nou, kijk, um, wat er op dit moment in die Europese begroting zit, dat is helaas geen of onvoldoende antwoord op de vragen waar Europa voor staat. Er gaat te veel geld naar de landbouw, er gaat te veel geld naar de structuurfondsen... en te weinig naar onderzoek en innovatie. Nee, dat klopt vatten. Maar het ja. gaat erom... waarom zegt uw partij, en u verwoordt het eigenlijk ook... er is geen andere dan een Europese route... toch een ander verhaal op dit moment in deze coalitie? Waarom is dat? Ik, ik, geloof, ik geloof dat het um, uh, niet verstandig is om mee te gaan... in die gedachte van, uh, dat we het allemaal uh, zelf moeten doen... en ons geld ook zoveel mogelijk uh, zelf hier moeten houden, je moet er natuurlijk wel voor zorgen... dat als er meer geld naar Europa gaat... niet alleen dat het beter wordt besteed, maar ook... en ja. dat is een zorg die ik wel begrijp bij veel mensen in Nederland... dat, uh, dat we greep hebben op, op wat, er, wat er daarmee gebeurt. Want een onderdeel van het crisisgevoel... van er gebeuren allemaal dingen... Uh, die een enorme, uh, enorme gevolg hebben voor ons leven. Maar we weten niet wie de beslissingen nemen. Uh -huh. Heeft natuurlijk ook ja, maar wat te maken dit met Dit vind ik wel een typisch voorbeeld. Want allereerst dat, dat extra bedrag wat er nu bij moet. Laten we daar even, even helder over zijn. Dat zijn gewoon onbetaalde rekeningen. Het Europees Parlement heeft twee jaar geleden al gezegd. Jongens jullie kunnen, wel, hè, jullie kunnen wel gaan eten in een restaurant. Maar denk nou niet dat je kan weglopen zonder de rekening te betalen. De regeringen wilden daar niets van weten. En dat weet meneer Rutte net zo goed als ieder ander. Dus als hij nu uh, de schijn wekt dat dit extra geld is wat er naar Europa moet... dan is dat gewoon absoluut onzin. Dus tweede is... Als Timmermans dan zegt... ik ga kijken of ik daar juridische stappen tegen kan nemen... dan weet je heel goed dat dat onzin is. tweede is nou, mijn dat... Mijn vraag u was dus, om in de reden ja. te vallen... aan Melkert in dit geval... Waar, waarom wordt dat dan toch gezegd? Dat geeft toch de indruk bij uh, de burger... dat er nog hoop is dat we het niet hoeven te betalen... Maar heeft u die vraag aan uh, Timmermans gesteld? Dat deze, die vraag is de hele week uh, gesteld aan alle politici. En ook gisteren tijdens de persconferentie. Nee, maar heeft u hem maar, aan Timmermans gesteld? Ik zelf niet. Hij is nee. gesteld. Nou, maar dan raad ik u dat aan. Ja, maar goed. Dat maar is u, u kent de partij. U weet ook hoe, de, hoe daar in de partij over gedacht wordt natuurlijk. Ik mijn algemeen, en ik ben benieuwd hoe u daarover Mijn denkt. algemene punt is... Um, uh, we moeten er gezamenlijk voor zorgen dat er op Europees niveau... ook op een verstandige manier met het geld wordt omgegaan. Maar het is heel goed dat er ook uh, voldoende geld is voor Europa... om de rol te vervullen die uiteindelijk in ons belang is. Maar je, je, je kan niet, hè, dat was ook het tweede punt wat ik wou maken... Je, je kan niet vasthouden aan uh, de huidige methode van financiering van de Europese Unie... Uh, uh, en zeggen van, ja, we gaan toch die begroting veranderen. Want ik ben het helemaal met u eens, het feit dat die begroting weer... Ja. grotendeels naar landbouw- en structuurfondsen gaat... dat die begroting vast ligt voor zeven jaar. Ik bedoel, dat is absolute onzin. We weten niet hoe de wereld er over zeven jaar ja, uitziet. Niemand was maar blij dat, met die begroting, nee, natuurlijk. Nee, maar uh, minister Rutte van de partij die daar buitengewoon kritisch op is... Uh, en ook de PvdA zitten in het kabinet... die hadden de mogelijkheid om uh, te zeggen... wij willen dat dat systeem gaat veranderen. Maar ze houden vast aan de status quo, dus wel Oh. over hoe duur Europa is, in de landbouwgeld en de structuurfondsen. Maar als je de kans hebt om het te veranderen, dan moet je het ook doen. Ja, meneer, eh, meneer Melkert, nog even terug naar uw taakopdracht van uh, uw partij. Uh, ik onderbrak u op enig moment, misschien zelfs al voortdurend... Uh, maar u wilde iets gaan zeggen over hervormingen. Kunt u eens iets concreets noemen in dat plan van de Partij van de Arbeid... voor die toekomst, wat u dan voorstelt bij hervormingen? Iets waarvan mensen denken, hé, hey, hey, dat willen ze... Nou, als, je, als je nadenkt over de, uh, de wijze waarop de arbeidsmarkt uh, functioneert... Dan, uh, dan zijn er een heleboel mogelijkheden... die overigens, uh, vind ik wel interessant, uh, ook in het sociaal akkoord... Uh, nu aan de uh, orde komen. Mm -hmm. uh, om uh, de, de verhouding tussen flexibiliteit en zekerheid... u weet dat we uh, yeah. een jaar of tien geleden hebben we daar een akkoord... toen over bereikt met sociale partners. Die moet echt wel weer worden herzien... Um, uh, en er is één ding waar wij in het bijzonder naar kijken. Dat heeft uh, te maken met uh, de combinatie van uh, tijd en uh, werk. Hè. De tijd die mensen um, uh, moeten besteden aan werk. En hoe dat gecombineerd kan worden met uh, maatschappelijke plichten. Inclusief het zorgen voor de kinderen of het zorgen voor oudere mensen, en dus in, in welke uh, mate je vrijheid hebt... daar wordt ook in toenemende mate mee geëxperimenteerd... om zelf je werktijden te kunnen bepalen... om veel flexibeler afspraken te kunnen maken... tussen werkgevers en werknemers. En daarmee productiviteit, participatie, met name ook van vrouwen... Uh, te bevorderen, waardoor je dus veel meer talent eigenlijk kunt inschakelen... op een wijze die tot een wat andere organisatie van de arbeid... Leidt. Dus heb... Wij geloven dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Ja, hoe, hoe noem je zo'n plan? Kort. Uh, daar hebben we nog geen uh, titel nee, kan me uh, voor. me voorstellen. Maar een flexibeler uh, opvatting van werk is dat, mevrouw Intveld? Klinkt modern. Ja, ik, ben, ik ben erg voor modern en flexibel. Uh, uh, overigens, als dat zou betekenen dat alle vrouwen de, de zorg- en mantelzorgtaken op zich nemen naast hun werk. Nee, Dan ben ik daar geen gaat uh, voorstander het de van. Het gaat om te denken. Uh, <laughs> nee, maar dat je, hey, ik heb het net ook al gezegd, de, de, de, de gemiddelde het gemiddelde arbeidsleven ziet er nu totaal anders uit... dan een generatie terug. Een generatie terug gingen mensen misschien uh, in dienst uh, op hun twintigste... Uh, en, en werkten 40 jaar, 45 jaar bij dezelfde ja. werkgever. Dat is niet meer zo. Uh, daar moeten de regelingen uh, op, op toegesneden zijn. Dan gaat het dus bijvoorbeeld ook om pensioen en sociale zekerheid. Het mag niet zo zijn dat als jij een aantal jaren in dienst ja. bent... dan een aantal jaren als zelfstandig werkt, dat je eens een gat hebt. Iets anders, als ik ook naar, naar de Europese arbeidsmarkt uh, kijk... Uh, D66 is groot voorstander van het verder vervolmaken van die interne markt, grenzen open. Maar wat we tot nu toe nog onvoldoende hebben gedaan, is erkennen dat er daarmee ook een Europese arbeidsmarkt ontstaat. Uh, he, waar mensen niet migreren, maar ja. arbeidsmobiliteit uh, hebben. En we moeten dus ook veel uh, realistischer omgaan met hoe, wat betekent dat voor uh, de rechten en plichten van werknemers en werkgevers. We spreken hier hoe dan ook, uh, als we het even samenvatten, tot uw opdracht, meneer Melker, tot een... Uh... Uh, over een uitdaging, denken voor de Partij van de Arbeid. Dat mag u wel zeggen. Uh, ja, dat kunt zeker naar nou, wat u allemaal hier verteld heeft... denken we dat dat zeker zo kan worden samengevat. Zou u straks uh, volgend jaar, als er een plek is... in de Europese Commissie voor Nederland... daar kandidaat voor willen zijn? Dan kan u al die plannen zelf uitvoeren. Uh, het altijd, Zomaar een dingetje, hoor. Het is altijd goed om goede mensen te hebben... om goede plannen uit te voeren. Okay, dus dat ik ben dankbaar u dus. dat u deze vraag stelt. Okay, en het antwoord daarop dus is... Uh, dat uh, het antwoord ligt gewoon in de vraag zelf uh, besloten. Namelijk dat u dat dan best wel wil als het gevraagd wordt. Oké, okay, <laughs> tot zover Tros Kamerbreed. Dank Sophie in het Veld en Ad Melkert. De redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Aksen... en Lisbeth Witteman en Nanda Kursjens. De techniek deed vandaag Geert Kramer. Nou, het NOS nieuws, het journalistieke onderzoeksprogramma Argos, daarna de tros weer met in bedrijf en de autoshow. Wij zijn er volgende week weer op het vertrouwde tijdstip van 11 uur en we hopen dat dat ook naar januari 2014 zo mag blijven. Daar zal waarschijnlijk volgende week een uitspraak over worden gedaan. Dank. Een mooie Tot week. Tot volgende Dag. week.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 Morgenmiddag, kwart over twaalf, opent Gogert van Brakel de deuren van de perstribune. Journalist Aart Zeeman vertelt hoe Brandpunt bijna de val van Frans Wekers veroorzaakte. Leuker kunnen we het niet maken, daar denken de Bulgaren kennelijk anders over. Het lachen moet je wat mij betreft snel vergaan. AZ-directeur Toon Gerbrands over een mooi voetbalseizoen. Als je in mindere tijden rustig blijft, moet je ook niet in de euforie duiken als het hier hartstikke goed gaat. Hendry Cruzen vertelt zijn herinneringen aan het EK van 88. En in kassie kijken... last finalist...